Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Afgelopen jaar zijn er een stuk minder tekenbeten gemeld. Een derde minder in alle provincies, behalve in Flevoland. De Wageningen Universiteit doet er onderzoek naar en zegt dat het droge weer van vorig jaar mogelijk de oorzaak is dat er minder mensen zijn gebeten. Door een tekenbeet kan je de ziekte van Lyme krijgen. Ongeveer 1 op de 5 teken draagt de bacterie bij zich die dat kan veroorzaken. En de middelbare school in Eindhoven die vandaag dicht is... is dat vanwege een grap over een bom. Volgens Omroep Brabant hadden eindexamenleerlingen het in een WhatsApp-groep... over een bom met C4. Dat is een explosief dat wordt gebruikt door militairen. De school is vandaag voor de zekerheid dichtgebleven. En de rechtbank in Parijs doet vandaag uitspraak... in een zaak tegen vliegtuigbouwer Airbus en luchtvaartmaatschappij Air France. Het heeft te maken met een vliegtuigcrash in de oceaan bijna 14 jaar geleden... Onze correspondent legt uit waarom het zo lang heeft geduurd. Allereerst duurde het twee jaar voor de wrakstukken werden gevonden. Daarna moest natuurlijk onderzoek worden gedaan. Dat gebeurde. Maar verschillende onderzoekers kwamen steeds tot verschillende conclusies. Eerst zou het gaan om technische problemen van het vliegtuig. Toen was er weer sprake van menselijke fouten. Toen weer een mix. Toen is besloten dat er geen proces zou komen. Toen weer wel. Er waren 228 mensen aan boord. Niemand overleefde de crash. En misschien heb je dit nummer wel voorbij horen komen op TikTok. Ja, het klinkt als een nieuwe hit van Drake en The Weeknd, maar dat is het niet. De track is uitgegeven door de artiest Ghostwriter en waarschijnlijk gemaakt met AI, kunstmatige intelligentie dus... Je hoorde net wel de stemmen van de twee artiesten... maar de kans is klein dat ze het nummer ook echt zelf hebben ingezongen. Waarschijnlijk is het een marketingstunt van een start-up. En het weer nog vooral veel grijs, maar ook af en toe wat zon vanochtend. Op de meeste plaatsen blijft het droog... al kan er later vandaag wel een enkel buitje vallen. Het wordt 13 tot 16 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de N242 van Heerhu naar Alkmaar staat voor industriegebied Boekelemeer, 3 kilometer file. Je hebt een kwartier oponthoud. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Morgen Zandvoort. Goedemorgen. Welkom bij het tweede uur van uh, Goedemorgen Zandvoort. We luisteren naar uh, Untill I Find You van Stefan Sanchez. Uh, tegenover mij zitten Robert Bloemendal en uh, Rob Lange. Welkom allebei, Goeden we gaan dag. praten over de vader van Robert, Philip Bloemendaal, bekend door zijn stem. Jullie hebben samen het boek De Stem van Mijn Vader gemaakt. Ja. Ik heb een deel ervan gelezen, een heel interessant boek. Jouw vader die heeft gewoond in Zandvoort.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 Merci. Juffrouw Koppen, ja, Juffrouw mij zegt het niks. Nee, he. ik, ja, mij ook niet. Maar ik ik zie... zit een beetje buiten die frame van de maar Het uh, <laughs> uh, zal misschien heel dan voor het wel iets zeggen natuurlijk. Hè. School C sowieso, dat is wel bekend. Ja. Uh, dus hij heeft hier op school gezeten. En uh, dat was eigenlijk kort voor de uh, uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Nou, nee. Nou, nee, nee. nee, okay, nee 24, hè. Oké, nee, 24 Dat is waar. En uh, ja, van de lagere school is hij op een gegeven moment is hij naar de middelbare school gegaan. En uh, dat lukt en toen is hij. Ver, ver, vervolgens is hij vanaf het Zandvoort. Is hij naar het Kennermeliseum in Haarlem gegaan. En dat was heel bijzonder, want uh, vanuit zijn familie. Was het, was het niet een enorm fortuinlijke familie. Dus het Kennemuseum was nog een redelijk dure school. Ja. Maar daar was hij heel blij dat hij daar naartoe ging. En uh, daar heeft hij ook het Algemeen Beschaafd Nederlands leren spreken. Ja? Het ABN, ja. Okay, ja. Nou, zo heb ik heel duidelijk uh, hoe hij dus naar zijn stem gekomen is. <laughs> Kunnen we wel zeggen. Maar door zijn tijd in halen op school. Uh, belangrijke tijd geweest waarschijnlijk ook. Uh, toen woonde hij nog ook in Zandvoort. Ja, ze, hij woonde ja. nog in Zandvoort. Dus hij ging elke dag ging op de fiets van ja. Zandvoort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 Simon van kolom. Nee, dat oh, is een andere. Nee, de, de familie. Is heel Sorry. van kolom. Oké, okay. maar goed. Geef me ja. die geloof niet. En uh, en die zei me: "Heb je geen baantje voor mijn zoon?" En toen zei hij: "Nou, laat hij maar komen, dus komt hij ja. in een textielbedrijf."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 Nou, hij is in het, het, het, het leger gegaan. heeft haar uitgediend. Was klaar met het leger. En toen kwam de eh, mobilisatie. En toen is hij opnieuw opgeroepen. om nog een keer in het leger te gaan. En heeft toen met zijn eh, regiment in, in Schiedam gelegen. En heeft een deel van, de, van het bombardement van afstand. Van het bombardement van, van Rotterdam. Van Zand, heeft hij ja. kunnen zien. Ja. En toen daarna werd, dus kwam de overgave. Ja. De, de, de Nederlandse generaals die wilden niet dat de andere steden. Utrecht, Den Haag. En, eh, dat die ook gebombardeerd ge ge ge zouden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 Philip, die zijn, die zijn weggevoerd. Nou, luister, de, de, to, toen uh, mijn vader zes was. en uh, net een paar maanden in Zandvoort woonde. is de, zijn vader, dus mijn opa. is overleden aan tuberculose. En zijn moeder is dus blijven leven. en heeft de slagerij kunnen voortzetten. En uh, op een gegeven moment, toen de, de Duitsers dus verordenden dat alle Joden uit Zandvoort weg moesten. zijn ze naar Amsterdam gegaan. waar Filip intussen werkte bij Essie de Vries. Hè? Dat S. was toen Essie de, de, de Vries, ja. SITVA.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 In Enkhuizen. Daar Enk, heeft hij ruim anderhalf jaar gezeten. Ah, ah. Goed, dan dus sluiten we de uh, Tweede Wereldoorlog af.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 En dat heeft, die, uh, dat heeft ruim 16 uur uh, audio materiaal, materiaal opgeleverd. opgeleverd zo. En uh, ja, daar kun je wel een boek van maken, hè, lijkt mij erop. Uh, ja, en, een in, in die zin was het uh, gemakkelijk. Uh, ik kreeg het natuurlijk uh, op een blaadje aangerekt. En uh, ik heb daar ook een paar gebruik van gemaakt. Ja, ja. Uh, uh, we hebben natuurlijk ook wel meer research moeten doen in het verhaal. Dus wat ja. over polygonen, over nou ja, een stukje geschiedenis. en, over en uh, Misschien mensen die bij polygon gewerkt hebben. De Wij, uh, en, uh, uh, noem maar op. Robert heeft nog een aantal mensen geïnterviewd. Uh, ja, ja. Die uh, oud-medewerkers uh, van de ja, cameramensen. Ja. Uh, ja. Ja. Dus nee, dat... Uh, uh, dat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 uh, als kijker het, uh, het best herinneren. Ja. Al die ellende, uh, dat, dat vond hij niet zo goed. Ja, hoe kijk ik er tegenaan? Nou, uh, dat, uh, ik, ik heb heel lang. Uh, op een. Ik heb heel, ik heel lang niet zo'n leuke vader-zoon-verhouding uh, gehad. Nee? Oh, wat, wat ik voelde. Ja. Maar door het schrijven van het boek en door veel praten met Rob, ben ik daar. Uh, uh,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 Koop hier bij instant voor de bij de boekhandel. Ja. Maar ook bij boel.com, noem maar ja. op. Ja. Uh, managementboek staat ook. Ja, inderdaad, managementboek. Uh, ik heb er een, een deel van mogen lezen, heel interessant. Uh, uh, er staat heel veel in. Het is een, het is een, het is een tijdsbeeld, hè, zeg maar. Het is een belangrijk tijdsbeeld van hoe, hoe het allemaal gegaan is, et cetera. Ja. Uh, uh, hebben jullie nog meer plannen voor boeken? Of? Nou, er is, er is een heel traject nagekomen. Oh. En uh, daar weet Rob het meeste van. En als we dat noemen, het simon Vesdijk traject Oh. Dan zouden we daar wel een boek over schrijven. En dan zitten we nu over te denken of we dat gaan doen of niet. Snap je Maar het is niet die voor die deze wonen. uitzending bestemd. <laughs> Als jij het maar snapt, Rob. Uh, nee, prima. Uh, ik ga, we, gaan er een, uh, we hebben nog meer gasten. Dus ja. we moeten er uh, helaas een einde aan breien. Ja, prima. Want, dankjewel. Uh, Broem Sandvoort, uh, Jouw vader uh, heeft hier een mooi uh, plekje gevonden. Ja. Uh, met een mooi filmpje erbij. Ja, kijk. Dat is, dat is hem nou, hè? Ja, een, al, je, ja, ja. Een jeugdige ja, ja, ja, ja, ja. man, hè? Ja, ja, nou, ja, monteren, ja. ja de radioluisteraars zullen het niet <laughs> zien. Nee, maar, maar wij, zien wij wel.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 thinking of. why why what a terrible time to be alive if you're prone to second game Dat was uh, George Ezra met um, Pretty Shining Sing People. Ken je het nummer of niet? Ik ken het helaas niet, nee, Hans. Ik vraag nee. het aan uh, Marie van der Kolk, ja. beter bekend voor veel mensen, waarschijnlijk als Luna. Ja, dat is ja. natuurlijk hier in, in Zandvoort thuis wel weer even anders wellicht. Ja. Dat mensen me eigenlijk als Marie of Marie-José, is mijn marie volledige naam. marie ja, van der Kolk. Van der Kolk. Ja, ik ben ja. Uh, Kolk hier uit de buurt. Niet ja. helemaal Zandvoort, he? dat weet je. Nee, ja, dat klopt. Ja, Muiden. Maar je woont hier al heel lang. Ik woon hier zeker vanaf 2023 20 jaar. We ja, hebben een nou, jubileum. Ja, bijna Zandvoortse. Bijna, bijna ja, dat ben, wel, bijna. Ja. Ja, niet, daar kun je uh, bijna niet omheen. Uh, ja, ik ben een schadrekop aan het worden. Uh, schadrekop aan het worden. In wording. Schadrekop in wording. wording. Ja. Um, uh, Mario José, als, als jouw uh, artiestenaam Luna... Ja. ben jij uh, behoorlijk bekend in Duitsland vooral. Klopt dat?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 gelopen. Ja. Veel, veel mensen vragen me hoe komt dat nou? Ja, tuurlijk. Wij hebben in, in Zandvoort ook wel wat met Duitse, Duitse toerisme ja. te maken. Maar ik was veel in Duitsland. En in Mallorca was ook een grote community uit Duitsland vertegenwoordigd. Ja, ja, ja. Zo ja. is dat balletje gaan rollen. Jaren geleden natuurlijk. Ja. En als jij in Zandvoort loopt in de zomer, dan ja. komen er wel eens Duitsers naar je toe. Van, uh, dat komt wel ja, voor. Ben jij, jij, uh, ja. jij uh, Loene? Ja, vooral als ik met mijn hondje op strand loop. Ja. En mensen weten het ook. Die ja. willen ook uh, graag dan komen en hopen dat ik er ben. Maar ja, dat is natuurlijk niet de time. Hè? Nee, begrijp ik. Ja. Maar goed, het gebeurt herhaaldelijk. Ja, ja. zeker. Nou, Luna uh, maakt onderdeel uit van de expositie Beroemd Zandvoort. Hè? Nou. nou ja, dat is hartstikke ja. leuk natuurlijk. Dat is wat bijzonders. Ja. Echt heel ja. bijzonder. Ik voel me echt geëerd. Toen jij gevraagd werd daarvoor, uh, zei je meteen ja? Natuurlijk! Neem aan, neem aan ja, natuurlijk! Ja. Dat is echt een grote eer natuurlijk. Ja. Het beroemd Zandvoort. Ja, ik voel me zandvoort. Ik woon hier natuurlijk leuk. een aantal jaar. Ik ben ook echt verbonden met het dorp. En ja,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 verteilerin. Ik wil ja, dat bijna in ja. Duits zeggen. Vlaaie Ja, Vlaaie Ik heb dan de mensen eigenlijk gewoon in de disco's uh, naar binnen ge ja, ge geoudenwoord, zegt ja. ja. En dat, ja, gepropperd. Ik heb het even gezocht. Proppen noem je het Propperd. in Nederlands. En dat was, hebben we het over 1992, dus ja. dat is natuurlijk heel lang geleden. Ja. En van daaruit, uh, ik was danseres, ik uh, was veel ook hier in de discotheek zien uh, te vinden, ook mm -hmm. in de IT, waar onze DJ okay. Raimondo gedraaid ja. heeft natuurlijk. Ja. Dus dat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 you <laughs> Hij zat ook in de muziek scene. Hij zat, ja. zo te zeggen, nog niet als producent in de muziek... maar wel gewoon als dj. Ja, ja. Maar hij wilde graag produceren. En ik wilde wel wat zingen. Ja, en hij heeft me ik. absoluut uh, aangemoedigd. Zeker is hij mijn mentor. En hij heeft uh, ja, de eerste plaat met mij opgenomen. En natuurlijk ook de grote successen. Vanaf 1997 uh, ja, hebben niet? wij de charts uh, ja, bestierd. met uh, het nummer Bailando. Bailando was 1998. Hele... 98. 98 ja. maar ja. dat is eigenlijk de grote doorbruik geweest toen? Absoluut, ja?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 Word je er een beetje gek van? Natuurlijk niet. Nee. nee. Nee, want het is ook gewoon... Ik vind dat soms wel belastend dat andere artiesten zeggen... Nee, ik, ik ben nu dit. Ja, ja, ja. Dan zeg ik van nee. 25 jaar, ik ben nu 25 jaar in het vak. Ja. Eh, eigenlijk nog zelfs wat langer. Maar 25 jaar als Luna...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 Hans. ik kan ook, uh, nee. ik bedoel, ja, ik heb ge geleerd om uh, cijfertjes. te maken misschien? Nou, dat zou ik heel leuk vinden. Ja. Dat zou ik heel leuk vinden. Ik wil alles aan elkaar. Ja. Oh, sorry, de nee, maar um, ik heb wel uh, de MEO half afgerond. Ja, voor de MEO in Haarlem. In Zandam. Um, oh uh, in Zandam, oh, ja, oké. Okay. Daar... Nee, ik heb toevallig op die MEO in Haarlem gezeten. Ja, nee, ik ging richting Zandam. Ja, de, de, de bruinkops MEO, en daarna heb ik het in deelcertificaten in in Heemskerk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 Ga gewoon ja, ja dit is wel mijn nee, passie. nee dat is waar het is waar en uh, ik heb een filmpje van je gezien met met al die danseressen en zo nou, ja geweldig je, ja. is natuurlijk toch kijk als je als mensen je... een beetje vrolijk maken ja. dat is toch leuk ja. en, en je mag ook vind ik oh, gelukkig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 van mijn dochter. Ja, ja. En dat is uh, hartstikke bijzonder. Dus ja, dat gaat maar door. Vrouw, ja. Ja. Nou, ik uh, hou van jouw enthousiasme, moet ik zeggen. Ja, en, uh, ik <laughs> ja, we gaan een enorme primeur hier op Ja. zetten. <laughs> uh, want Droom. we gaan uh, een we gaan, we gaan nieuwe nummer. Je mag het zelf aankondigen. Ik zou zeggen, we draaien het deze keer. En er komt hopelijk gauw, hopelijk deze zomer, ook een keer dat ik het live zing. Ja. Ik ben voor alles open. Ik heb natuurlijk hier, uh, wat was het nou, dat mooie event hier op het Badhuisplein. Zandvoorters met elkaar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 Ja, toen is het proces eigenlijk afgetrapt. Ja. En ze uh, ja, dus we werken nu denk ik bijna vijf jaar samen. Vijf jaar al ja. ja, Dat gaat hard hè. Had sneller gekund. Uh, had sneller gekund. Ja, had sneller gekund. Maar is, zoals alles sneller kan in Zandvoort. Dat weet je wel Jim. Uh, wat, zeker wat woningbouw betreft. Maar goed, uh, uh, jullie hebben ook nog uh, dat pand in. Uh, tenminste, een nieuwbouwpand komt er. Uh, als er mensen over, de -straat. De, uh, over de Curiestraat. In de Curie-straat, Als ze langsrijden rijden op de... Hoe heet dat? Die weg. Uh, Kamerling-Hondestraat. Kamerling-Hondestraat. Ja. Uh, dan zie je het.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 Gisteren toevallig ja, nog. En dat, ja, kelder zit erin. Uh, ja, precies. En uh, ik denk, dat tegen maart dat het helemaal af is volgend jaar. Ja, ja. Maar wij zouden uh, uh, met het autobedrijf wellicht wel iets eerder over kunnen. Maar dat hangt ja dat is nog een klein beetje onzeker. Eigenlijk, ja. ja. Uh, Otto, nou, uh, jij zag dat hele project bij Strijder. Uh, wat dacht je voor die, toen je het voor de eerste keer zag? Daar, daar zijn mogelijkheden? Of? Ja, klopt. Nee, zeker. En uh, een locatie als, als dat zie je niet vaak. Het is een prachtige plek natuurlijk.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 kloppen dat je denkt van dit is wel echt een mooie locatie waar je prachtige woningen kan realiseren. Zo dicht op het strand en aan de achterkant zit je ook eigenlijk prachtig aan het duimpark van Centerparks waar je ver weg kan kijken. Dus ja zeker top locatie voor ontwikkeling. Maar al vijf jaar bezig, is dat normaal voor dit soort projecten? Ja zeker helaas wel. Sterker nog de gemiddelde doorlooptijd is een jaar of zeven dus eigenlijk gaat het nog redelijk snel voor een project als van deze omvang waarbij je natuurlijk het bestemmingsplan uh, moet wijzigen en dat is gewoon een ja, proces wat ja. wat veel tijd kost ja. wel uh, ja ik vind het altijd wel moeilijk want in mijn optiek zou het veel sneller moeten en veel sneller uh, kunnen ja. Uh, alleen uh, ja, vijf jaar doorlooptijd is is eigenlijk helemaal niet zo verkeerd. Nou, we zijn wel wat gewend in Zandvoort Jim? <laughs> maar <laughs> maar uh, uh, wat ik wilde vragen want uh, uh, in die tijd uh, zijn uh, alle, alle, alle, alle kosten die zijn enorm omhoog gegaan. Ja klopt. Ja. Want, uh, Zeker de laatste anderhalf jaar hè, met die oorlog in de Oekraïne ja. en, en ze hebben alle al, al bouwkosten. Ja. Uh, hebben jullie daardoor de prijzen moeten aanpassen of niet? Nou, kijk, weet je, eigenlijk staan de, de, de verkoopprijzen van woningen los van de bouwkosten. Hè? Want je, je bepaalt natuurlijk de prijs van woningen uh, na, naar de markt. Hè? Wat ja, kan de markt ja. aan? En uh, wij vragen nooit uh, te weinig en nooit te veel. Dat is eigenlijk de bedoeling als projectontwikkelaar. Dus in die zin staan de bouwkosten daar los van. Die kan je niet oh. doorbelasten. Uh -huh. Stel dat je natuurlijk uh, ja, iets bouwt voor een, uh, voor een opdrachtgever, dan zou je de bouwkosten wellicht kunnen, kunnen doorbelasten. Ja. Maar bij woningen die nog in verkoop moeten, kan dat niet. Dus dat is het risico voor de projectontwikkelaar. Ja. En toevallig zijn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 Verkoop zeg maar hè? in ja. juni? Ja, klopt. Uh, we gaan even kijken wat er nou precies komt te staan. Want er komen twee grote gebouwen te staan en een kleine gebouw. Hè? Ja, daar is heel goed over nagedacht, ons. Ja. maar dat kan Otto uh, wel goed uitleggen. Ja, Kan Otto dat heel goed uitleggen? Ja. ja, nee, de, de, de... kort wat je wat, wat er komt te staan. Ja, nee, het zijn, het zijn eigenlijk twee gebouwen en een kleiner een lager gebouw, het paviljoen noemen wij dat. Ja. Uh, dat is, uh, wordt afgenomen door Prewonen. Daar komen 32 uh, uma, seniorenwoningen in. Oh, dat gaat via Prewonen. Okay. Ja, Pre wordt daar de afnemer.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 opgestart om ook weer de hele buurt te informeren en mensen erbij te betrekken. Ja. Zodat iedereen ervan op de hoogte is. Dat is ook zo met de gemeenteraad gedaan. En dergelijke. Omdat alle uh, partijen ja, daar is uh, goed mee overlegd. Ja. Goed naar geluisterd. Ja. Want jij vraagt net over de verkoopprijs of die nu gaat stijgen. Al zou Otto dat willen. Dan heeft hij voor een heel groot gedeelte niet eens de kans. Want hij heeft een interieur overeenkomst ja. moeten uh, ja. ondertekenen. Ja. Waarin hij uh, 30% sociale huur moet maken. Ja, klopt, 20% betaalbaar ja. en 20% goedkoop. Dus eigenlijk is maar 30% vrij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 begin volgend jaar. Uh, het is echt te starten met de bouw. Ja, dus begin volgend jaar starten met de bouw. En dat duurde nog anderhalf jaar voordat het er staat. Dus dan praten we over 2025. Het er, uh... Uh, ja, klopt. Ja, zeker. Ja, ja, ja zeker. Ja, ja. nee. Ja. Uh, absoluut. Opleving 2025. Ja. Ja. Nou ja, goed. Uh, je kunt de plaatjes bekijken op duimachten.nl. Yes. Het is een prachtig gebouw. Uh, ik wens jou uh, heel veel succes straks met de verhuizing. Ja, dankjewel. Uh, we gaan er een eind aan breien, want uh, ik weet niet precies hoe laat het is, want ik hou het helemaal niet in de gaten. Het is drie minuten voor uh, elf.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 En de muziek was van Jelmer Koper, die ook uh, binnen is gekomen, Hi, Jelmer. We gaan eruit met uh, muziek ook, uh, Gotta Go Home van Bonnie en graag tot volgende week. Tot zover het ritme van ZFM.